...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dikte Haak met het NOS journaal. De situatie op de weg door het winterse weer valt op het moment mee. Wel moeten automobilisten er volgens Rijkswaterstaat... ...en de Verkeersinformatiedienst op rekenen... ...dat het drukker wordt dan normaal. Maar de ANWB verwacht juist een minder drukke ochtendspits omdat de spits vorige week op sneeuwloze dagen ook rustig was. Het kan wel glad zijn, maar Rijkswaterstaat heeft genoeg zout om de hele dag te strooien. De meeste treinen rijden weer volgens de normale dienstregeling en op verschillende plaatsen kunnen wel busdiensten uitvallen of vertraagd zijn.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 Dit was het.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 Dus, een uh, goed begin is het half werk. Nou, laten we die eerste plaat van uh, vandaag dan maar vergeten. Net doen we alsof dit de eerste is. Den Hartman hoor die op de Sanfordse Radio met We Are the Young. c -F -M. voor Sanford en de regio. Inmiddels 7 over 2. Goedemiddag, welkom bij Sanford op zaterdag. En goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, Rob. Allereerst nog even Mo, hartstikke bedankt voor een, uh, de muziek. Uurtje, muziek. Een uurtje ja. muziekboulevard. Een uurtje heb je, heb je het gered, zat Want hij zat ingesneeuwd. Ja, ja. Oké, okay, ja, ja behoorlijk sneeuwig weer, hè, zo. Heerlijk. Oeh, en koud, hè? Koud, hè? Koud. Weer he? koud. koud.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 Dat is we... een speciale boerenco-wandeling. Oh heerlijk. Ja. En dan en dan... Je eerst de eind moet lopen, omdat je vorig jaar naar de boerenkool mag. Poeh, een heel eind, hoor, ja. moeten ze lopen. Maar goed, ik zou een fotocel meenemen, want het is natuurlijk een prachtig gezicht, al die sneeuw en uh, op die bomen. We gaan uh, Jos van Dam uh, even bellen, even kijken hoe hij uh, de wandeling ervaart. Oké. Okay. Dat lijkt me een goed plan. Gaan we doen. En verder natuurlijk, ja, uh, natuurlijk de vaste items, zoals uh, de evenementenagenda, de filmagenda. Uh, we kijken natuurlijk even terug naar uh, de zandvoorten van het jaar.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 Dan, dan is het natuurlijk wel hartstikke mooi als je gewoon thuis kan werken. Oké, okay, ja, maar uh, dan kan je niet alle posten behandelen in zo. Hè? Dat is een beetje lastig. Nee, dat is ook weer waar. Maar goed, uh, het is een idee. Want uh, voor je het weet liggen de treinen weer plat. En voor je het weet komen je auto niet uh, onder de sneeuw vandaan. Dus, uh... Maar goed, er is ook weer een heleboel <lacht> gebeurd de afgelopen week natuurlijk. Hè? Ja, de Sanford van het jaar is bekend ja, geworden. Ja, en uh, nou ja... Voor velen, uh, ja, hij heeft wel gelobbyd. Hè? We, bedoel, we kwamen toen nog tegen van uh, stem op mij, stem op mij. En inderdaad, hij is het geworden. Klaas Koper is door de lezers van de Zandvoortse krant gekozen tot Zandvoorter van het jaar 2009. Burgemeester Niek Meijer maakte dat tijdens een drukbezochte en geanimeerde bijeenkomst in de Beach Factory van Sun Parks bekend. Hierdoor werd Koper de opvolger van de Zandvoorter van het jaar 2007, Marcel Meijer, die deze eretitel twee jaar lang heeft mogen dragen.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 100 gasten zich zeer goed lieten smaken. Klaas, van harte gefeliciteerd. Klaas, van, vanuit de studio, live... ...van harte gefeliciteerd met de benoeming. Dat bedoel ik, Sam Forte van het jaar. Klaas Koper. Helemaal goed. Neem een slokje water, Albertje. dat ja, zal ik doen. Goed idee. Gaan wij ondertussen luisteren naar muziek... ...van Amy Stewart. Hier is... ...Knock on Boots. op zaterdag.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 I like Chopin. zo mooi, uh, op het joh, Voor deze plaat, gewoon ruim 8 minuten duurt hij. Dan nou, gaan we ditmaal niet helemaal draaien, maar wel een groot gedeelte daarvan hoor je. Casebo en I like Chopin. Echt een gouden oude, Zo lekker hoor. Heel muziekje. Dat dacht ik wel. Nou, ondertussen staat de televisie aan. Dit is uh, bij uh, vele nou, mensen ja. natuurlijk, vele huiskamers. EK schaatsen. En uh, hoe doen de Nederlanders? Uh, want uh, Bucko die, uh, die was onderuit gegaan. Hè? Nou, nee, maar dat dat is, ging niet dat... helemaal goed, geloof nee, ik. Dat is, maar het is het is wel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 Nog een, een, een dame op de motoren. Dus er is nog genoeg Nederlanders die vertegenwoordigd. Hey, laten we hopen dat die het beter doen, hè? Ja, maar toch? Vind, en het gaat om finishen. Ze hoeven niet te winnen als ze maar finishen. Ik vind het wel sneu voor Jan Lammers. Is het ook. Nou, Om hem een beetje te ondersteunen. Deze plaats. <lacht> Never let her slip <lacht> away. <lacht> Andrew Gods.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 Alleen maar goed of slecht te zijn